Voor spoedige start. Waterwagen moet met het NOS-journaal. De afgelopen dagen zijn er in de Nederlandse winkels twee pinrecords gebroken. Gisteren was er een recordaantal van 16,3 miljoen pinbetalingen. En vandaag waren er rond het middaguur 528 transacties per seconde. meldt de betaalvereniging Nederland aan het ANP. In de laatste zes dagen voor kerst is dit jaar bijna een derde vaker gepint dan in dezelfde periode vorig jaar. Afterpay, een dienst voor het betalen van webbestellingen, meldt dat er voor het eerst meer transacties waren in de periode voor kerst dan in de periode voor Sinterklaas. De parlements- en presidentsverkiezingen in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn uitgesteld van komende zondag naar 30 december. Alle deelnemende partijen zijn het daarover eens, meldt de tijdelijke regering van het land. Het uitstel zou nodig zijn vanwege organisatorische problemen. Zo zijn niet overal de stembiljetten op tijd aangekomen. Rechters moeten de nieuwe verkiezingsdatum nog wel goedkeuren. De verkiezingen moeten zorgen voor meer stabiliteit in het Centraal-Afrikaanse land... waar eerdere islamitische rebellen de macht hadden gegrepen. 37 Amerikanen die eind jaren 70 werden gegijzeld in de Amerikaanse ambassade in Teheran... krijgen alsnog een schadevergoeding van de Amerikaanse overheid. Dat concludeert de New York Times na bestudering van de Amerikaanse begroting... 52 mensen werden 14 maanden gegijzeld door aanhangers van het nieuwe Iraanse bewind. De 37 die nog leven, krijgen tot 4,4 miljoen dollar per persoon. In de Italiaanse ruïnestad Pompeji zijn zes gerestaureerde huisjes geopend voor publiek. De Italiaanse premier Renzi was daarbij aanwezig. Zijn regering probeert de archeologische attractie verder op te knappen. Pompeji verdween in 78 na Christus onder een dikke laag as na een vulkaanuitbarsting... Sinds de 19e eeuw worden er opgravingen gedaan en kunnen mensen de stad bezoeken. Het weer, later vanavond wordt het overal droog. Er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen eerst zon, maar later op de dag vooral in het zuiden regen. En dan is het een graad of 11. Dit was het internationaal. Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFN. Dit is Kerst met ZFM.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 It. Don't sit around, be the first in line. I've seen the might, the mighty falling. Don't be the jester, be the king this time. If you want it, smash and grab it. And grab it.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 Inmiddels uh, is die uh, periode een beetje verleden tijd. Maar goed, uh, het gaat met uh, Neverone uh, de goede kant op. Dit is uh, weer een van uh, de eerste nummers van het nieuwe album wat uh, moet gaan verschijnen. Je kunt hem al bestellen bij een aantal platenzaken, Maar dan moet je wel heel erg uh, vlot uh, gaan kijken van, uh, van ja, waar uh, is hij te koop. Ik ga een beetje reclame maken. Nou, uh, een van is North End in, in Haarlem. Uh, ook aanstaande zaterdag doen ze mee met uh, Record Store Day. Want uh, dat is het internationale uh, event... Uh, voor. Voor de platenhandelaren. Ik kijk eventjes in de richting van wat maar voor mij afspeelt. De een zit aan een sushi en de ander staat nog... Maar ik wil toch even jullie een beetje vragen of jullie hier nog naar voren willen komen. Om even bij de microfoons te komen. Michiel, Erik en Koen van Julius. Want we gaan straks... Niet die microfoon hoor. Het zijn deze drie die hier bij de tafel staan. Die, ik... die andere drie die zijn voor de muziek. Maar even, als je even wil komen, dan kunnen we eventjes in de inleider het babbel even doen. Want, uh, er wordt uh, driftig uh, gesproken met, uh, met een aantal mensen, maar dat, uh, dat, dat mag de pret niet drukken. Want, uh, dat is ook, uh, hoort ook bij het onderdeel van uh, het muzikantenbestaan. Uh, de ene is, uh, volgens mij Koen, uh, had jij net uh, een soort van uh, sushi besteld, uh, geloof ik. Toch, of niet? Ja, ik, ik had het niet gegeten, dus ik ga uh, uh, ja, dus, halen maar even ja, uh, Dus onderweg uh, even uh, uh, de mobiel maar even ge uh, gebruikt en gezegd van... Uh, nou, uh, zo dan, uh, langer en langer, dan kom ik langs en dan uh, moet het ah, staan. Ik, ik hoorde vooral dat de Zandvoortse sushi echt anominaal goed is. Ik denk, nou, dat gaan we eens even proberen. Uh, uh, uh, zeg dat uh, tegen die Amarnaan of die Katwijkers of die Noordwijkers. Ik denk dat je dan uh, daar nee, niet meer een nee, binnen nee, mee hoeft te komen in ieder geval. Dan uh, <laughs> Giel, ook oh. goedenavond. Goedenavond. Is het een beetje zin in? Zeker. Ja? Ja. Ik, ik, ik, geen, uh, ja want Wat ik, ik heb gehoord, het is jullie eerste radio optreden. Hè? Ja, dat klopt inderdaad. Poel. Dus, uh, spannend. Ja, dat wordt wel heel <laughs> spannend. Nou, uh, de man die naast je zit, uh, dat is Erik. Hallo. Uh, die heeft <laughs> iets met, uh, met Zandvoort. Ik geloof. Jouw schoonpapa komt ja, uit Ja, dat antwoord. klopt. Hij is mijn uh, achterbuurman trouwens. Is het jouw achterbuurman? Ja, want uh, één straat achter mij. Dus, oh. Uh, oh, dus oh joh, dus uh, jullie kunnen zwaaien naar elkaar uit het raam? Bijna wel. Dus, oh, uh, <laughs> maar, uh, ja, het, uh, het, het is vorig jaar begonnen, heren, met, uh, met een showcase in de Sugar Factory. Ja. En ik heb even toen uh, de hele showcase uh, uh, gehoord. Want ik was al, uh, na naar, uh, naar vier, vijf nummers was ik eigenlijk al, uh, nou... Nah,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 Ja, er een al, drummer erbij en een bassist en een toetsenist. En een backing-zanger is er nog. En nog en een, een backing-zanger ja, ja, ja. dat is een hele band. Ja. Dus als we inderdaad echt uh, grote clubshows doen, dan zo gewoon dat met de complete band uh, spelen, maar... Ja.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 geen zinger nee, hoor. Nee, dat is het. We zingen en we zijn de songwriters. Ja, ja. Van de liedjes op zich vind ik die ja, titel ja. altijd goed. Maar het is inderdaad, dus ja, we zijn echt een band en we willen ook zo onszelf zo profileren. Maar ik vind het gewoon, uh, ik weet niet, jullie straat wel met je kracht uit of zo. Ik vind ja. het wel een coole. coole ja, dat, dat, dat, dat heb ik in de, de trailers, in, in, in, in ieder geval in de filmpjes die jullie op YouTube uh, zetten, heb ik dat al een beetje eruit op uh, gemaakt. Kijk, dat is precies. Dan een... even een stukje verklappen van de muziek.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 Ja, Ik hou heel erg van jaren tachtig en de jaren 80 muziek en mijn vrienden hier ook. Ja, en dat maakt ja, gewoon dat, ben, je, uh, dat je dat gaat maken op een gegeven moment. Ja. Ik, ben ook, uh, ik kom met 78, dus ik heb ja, de jaren 80 niet echt als tiener meegemaakt. Dat was een broekie toen je. Het was een broekie inderdaad, <lacht> ah. maar het heeft wel heel veel impact op ja? me gehad. En, uh, ja, ik kan me inderdaad nog echt herinneren dat ik naar de VD ging om een cassettebandje van Toto te kopen. Dat ik dat toch wel helemaal niet <lacht> meer. Een mee cassettebandje, waar <lacht> hoor je ja, dat nog? Ja, dat is heel, heel old school. Ja.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 die invloeden hoor je wel echt heel duidelijk terug in onze, in onze songs. Maar ja, dat, wel dat ook proberen ook we ook wel een beetje. Dat ja, ja. want het is ook wel echt het, waar wij, wat wij gewoon te gek vinden. Ik bedoel, als je ja. zelf muziek luistert, luister ik dat nog steeds. Dat uh, uh, naar... was nou heel duidelijk. Uh, Enie, Rick, is muzikaal, uh, en Erik, hoe zit het met jouw muzikale verleden en... Mijn muzikale verleden en erfenis? Ja, de jaren tachtig um, vind ik ook cool. De jaren negentig ah, ah. ook. Maar de jaren zeventig en jaren zestig ook. Dus, ja. Maar ik denk eigenlijk dat van alles wel iets terug te vinden is. Maar...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 These loving eyes will pay the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 de heren Koen, Michiel en Erik te vragen of ze er klaar voor zijn om te gaan spelen. Jullie zijn er klaar voor? Okay. Okay. Ja. Wel, welk nummer is het? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Welk Don't nummer is het? Stop. Don't stop. Oh dat. ...maar de, de eerste, terwijl ik uh, met mijn halve uh, mobieltje zit, uh, want ik op een foto's <laughs> zit, is dus, uh, dus het nummer in één keer afgelopen. Maar goed, tweede nummer heren, wat uh, mag, uh, mag je daarover zeggen? Cool. Het volgende liedje dat heet I'll Be Around. En uh, het leuke van dit liedje is, en het is ook bijzonder voor ons, dat uh, beide gitaristen die hier zitten, Erik en Michiel, die hebben allebei uh, eigenlijk net een kind gekregen. En uh, dit liedje is een beetje voor de kleine, de kleine hummels. Dus uh, zet hem maar in, hè, Michiel. Life is a miracle, a merry-go-round Don't be afraid and take a ride Little lady, why would you carry the world around? You can come Ja, dat, je hebt ze meegenomen. Een buslading Ik mee, mee zou mee Peper Fischer zeggen. Een buslading vol. Eh, als ze zouden stemmen met, uh, met Rob Robakda woord. Dan hadden jullie wel met vlag en wimpel die publieksprijs op je naam uh, weten te schrijven. Maar goed. Uh, die zijn al geweest die, uh, die Rob Hakda ja nou, We gaan uh, zo dadelijk uh, nog even verder.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 Strong and ready to embrace whatever is lying in the future. Energy is flowing through my veins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 I'm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 bij even van die evenementen, bij jullie showcase, heb ik hem gezien. Maar ook bij een, een, een, een platenwinkel in Haalem-Noord. En dit moet hem toch wel in de oren klinken, Richard, je zit wel achterin een beetje mee, mee te luisteren. Richard, Hi, Richard, hallo Richard. Richard. Richard. <laughs> maar we hadden dus iets van Rupert Blackman gedraaid. Het was je niet ontgaan, neem ik aan. Hè. Ja, moet, moet je toch wel wat deugd doen. Ja, dat dacht ik ook. Goed. <lacht>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 Want dat is natuurlijk ook niet zomaar gebeurd, er is wel iets aan vooraf gegaan. Hoe ben jij aan deze twee jongens en hoe zijn jullie aan hem gekomen? Wil je de hele geschiedenis horen? Even knoppen versie. Voordat het helemaal door elkaar, maar het is kwart voor negen, dus we moeten een beetje om de tijd denken. Dus goed, vertel. Er was eens. Er was dus een school. In Alkmaar. Nee, Erik en ik kennen elkaar van het uh, Jan Arends uh, college. Dat is een bekend uh, college. Ja. En ik zitten er op school, dus. Uh. Oké, okay, oh, ja. ja. ja, ja. ga ja, door. Uh, daar kennen we elkaar van. En we zaten altijd in bandjes samen. En op een gegeven moment is Erik bij Bella de Heer gaan spelen. En ik bij uh, Amerikaanse zanger Keith Caputo. Mm -hmm. daar hebben we hebben jarenlang mee getoerd. Mm -hmm. En eigenlijk precies op hetzelfde moment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 En dan weer ja. bijna twee jaar terug, hè? Ja dat, is, ja, dat is over twee jaar terug. Ja, dat gaat hard hè? Dat gaat hard, inderdaad. Oh. Dan ga ik naar Erik. Ja. Eh, Erik heeft een binding met Zandvoort. Ja, klopt. Dat had ik al uh, bij de aankondiging al gezegd. Ja, uh, ja Zandvoort. Hoe, kom je, hoe, hoe, hoe vaak kom je er? Um, nou, well, um, Wanneer ik uh, bij mijn uh, vader of mijn schoonvader en moeder op uh, visite ga, ja. die zijn nu ook aan het luisteren trouwens. Dus uh, hoi. <laughs> ik heb ook een klein beetje wat aan Dirk uh, te danken, dus ik moet, het, uh, daar moet ik er wel bij zijn. Oh ja. Uh, ja, ja, ja dus? ik, vind, ik vind, dat uh, Dirk ook wel een beetje de credits uh, verdient. Ja, Hij nee, heeft, uh, absoluut. Dus zich ook nog wel uh, er een beetje dank, voor. Hè? Ja, vind ik wel. Dus vind ik ook. Uh, maar goed, uh, uh, Zandvoort, uh, ja, jouw jouw huidige echtgenoot komt uit Zandvoort. Ja, klopt. Zij komt uit Zandvoort. Mm -hmm. En um, ik heb haar ontmoet. Niet eens je in zijn antwoord. <laughs> Niet in zijn antwoorden. Nee. Maar... Op het strand. <laughs> Op het strand. <laughs> Nee, Maar goed, maar goed uh, uh, even over, uh, over jouw muzikale achtergrond. Uh, want uh, wat is jouw. Uh, heb jij muzikale geschiedenis? Heb je een opleiding of zoiets uh, gedaan? Uh, nee, nee, ik ben afgewezen voor het conservatorium. Dus Hoe <laughs> <Ik laughs> kan dat nou? dat nou? Hij vonden me niet goed genoeg. Nee? Dus, uh, ja, hij is ook niet. Maar dat is wel mooi met Erik, joh. Die gast die speelt zo natuurlijk vet van zichzelf.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 Met echt met z'n drieën. Volledig. Ook met z'n ja, ja. drieën. dus We gaan echt uh, zitten en in het begin en uiteindelijk... Hoe het spaart uit. zoiets? Kijk je nou bijvoorbeeld naar de televisie... naar Power en Witteman die ermee stoppen... en dat je dan <laughs> op een gegeven moment zegt... nou, ik heb het liedje klaar bij wijze van spreken. Ja, ik denk dus serieus wel dat de meeste liedjes wel sowieso iets ontstaan. Je ja. komt, je zit in de trein, je ziet iets, je hoort iets... je denkt, hé, hey, wat vet, en dan ik zing het dat in op mijn telefoon en uh, misschien met het wasstraat dat ook? Je zing je telefoon nog niet ja nou ja zing het in de uh, telefoon soms zelfs op zijn fiets ja hoor je de vraag van. Maar moet je horen ja <laughs> maar dat werkt al zo en dan nemen we dat mee in repetitieruimte en dan gaan we echt even zitten en dan ja. gaan we het echt perfectioneren en uit en soms is dat een proces van één avond maar soms is dat een proces van een jaar want ja. ja soms dan loop je vast op iets en dan moet je gaan zoeken en dan moet je gaan zoeken maar dan Kom je er uiteindelijk wel, altijd wel weer uit. Ja, want uh, uh, ik, ik wil ooit een beetje de schrijverij in. Hè? Dus ik was een beetje met, met zo'n notitieboekje. Want dat komt altijd op de gekste momenten. Dat je ja. denkt, uh, nou nee, dan moet ik even gauw een aantekening maken. Want anders dan ben ik het kwijt bij wijze van spreken. Maar dat geldt voor muzikanten ook. Dat geldt voor iedereen, volgens Die, mij. Uh, we pakken een smartphone. Ja. Uh, even een uh, zwanglijntje in. Uh, en dat is het dan. Ik denk dat ik wel yeah. 600 zwanglijntje met de telefoon heb gedaan. Die <laughs> moeten ja. we nog gaan doen. Dan moeten we, en, ah, dan moeten we jongens, iets van een remix uh, nog iets uh, op gaan verzinnen, ja, ja, denk ja, dat ik. Ja, dat, uh, dat moeten we maar eens gaan, uh, gaan uh, verzinnen. Uh, jongens, bedankt even voor zover. Oh. Uh, want uh, we gaan ons uh, een beetje klaarmaken voor straks het uh, tweede gedeelte. Uh, oh. uh, waarin uh, we dan ook nog uh, weer uh, waarschijnlijk... Uh, ik denk een setje van drie even doen. Tof, weet Vier Marcus ook meteen dat we dus drie sets gaan noemen. Ben je er mee eens of niet? Marcus knikt van ja. Ja, dat is goed. Nou, als, als okay. hij er mee eens is, dan, dan, dan, dan is het zeker goed. Eerst weer een stuk muziek. Deze dame bracht haar album uit in september 2012.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 I score oh. He's the man who knows he can point out the flaws at the simplest of plans, yeah. He's the man who knows he can point out the flaws wenst wens jullie allemaal fijne dagen.